Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. In Limburg is weer iemand uit een boom geplukt. Een groep demonstranten zit tot dagen hoog in het bos in Born, omdat ze tegen de uitbreiding van een autofabriek zijn. De bomen moeten om voor die uitbreiding. Er zitten nu nog een paar demonstranten, vertelt deze verslaggever van de regionale omroep. Uh, er is een heel team van speciale klimpolitieagenten uh, daar bezig om die mensen uit de bomen te halen. En er is zojuist één demonstrant ook daadwerkelijk al verwijderd. Die is net uh, met een hoogwerker uit de boom gehaald en uh, daarna gearresteerd en onder politiebegeleiding afgevoerd. Inmiddels zijn ze verderop in het bos al begonnen met bomen omzagen. 262.000 mensen hebben de petitie van het Universitair Medisch Centrum Groningen ondertekend. Het ziekenhuis wil dat het kinderhartcentrum in Noord-Nederland open blijft. En overhandigt in de loop van de middag de petitie aan de politiek. Ook het UMC Leiden komt vandaag met eenzelfde soort petitie. 70.000 mensen hebben die petitie ondertekend. Het nieuws over Mark Overmars is ook als een bom ingeslagen bij SV Epe. De amateurvoetbalclub waar die ooit begon. Daar schrappen ze het Mark Overmars paastoernooi. Overmaar stapte zondagavond op bij Ajax omdat hij seksueel getinte berichtjes en dikpik zou hebben gestuurd naar vrouwen die onder hem werken. En als je een dagje Antwerpen doet, dan zie je dat de grote markt daar vandaag Dordrecht heet. Vlaamse ondernemers steunen collega's uit Dordrecht zo. Die hingen eerder bordjes van Antwerpen op in hun stad omdat Nederlanders toen massaal gingen shoppen over de grens. Je hoort een Vlaamse hotelbaas. We willen eigenlijk daarmee ook uh, Dordrecht bedanken. Um, en toch ook een ja, hart onder de riem uh, steken, eigenlijk voor de komende maanden. Om toch met z'n allen weer uh, uit deze vreemde crisis uh, te komen. Dus vandaar de grote markt, Dordrecht uh, voor vandaag in ieder geval. Ja, dat gedoe met andere regels over de grens is niet te doen, zeggen ze. En dan is er constant een, een knipperlichtbeleid tussen de grenzen. Uh, dus we willen enerzijds ook hen bedenken Dordrecht, maar anderzijds ook aankaarten. Dat voor de toekomst dat er toch moet gekeken worden naar baron, uh, de barometers nee. die op elkaar hand eraf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 Goedemiddag lieve luisteraars, uh, welkom bij Lunchroom op deze uh, dinsdag 8 november. En, uh, we begonnen met een uh, ander geluidje dan onze tune en het uh, allemaal ongetwijfeld gehoord, gelezen en vernomen. Uh, ja, we hebben afscheid, uh, helaas afscheid moeten nemen van een heel lief uh, uh, collega, man uh, die heel veel voor ons betekend heeft hier bij de radio en in Zoonvoort op zich... Uh, onze Gert van Kuik. En we hebben uh, het postuum wilden wij. Uh, Loes en ik dit nummer nog even uh, uh, aan hem uh, opdragen. En um, ja, het is, uh, we, we zullen hem noden missen, ongetwijfeld. En uh, voor de familie en de nabestaan en nog heel veel... Uh, ...heel veel in de toekomst. Ja, heel versterkt. sterkte ja, worden. Verder gaan we vandaag weer twee lunch doen voor u doen. Uh, we hopen dat het weer gezellig gaat worden. We hebben wat leuke muziek voor het uitgezocht. We hebben wat nieuwtjes. Uh, we kijken naar buiten. Het is straalend weer momenteel hier... Op, uh, ...uit de studio de Tolweg naar buiten gaan kijken. Dat is wel lekker. Ja, later in de uitzending gaan kijken of dit ook zo blijft. We gaan watjes... Uh, daar hebben we het weer foutje voor uh, in de, in de gedaante van ons ja. blues. Ja. Uh, we beginnen met een uh, lekker oud nummertje. Ja, een paar jaar terug in de tijd was dit met uh, Wayne Wade en uh, Lady en, uh, en opgedragen aan alle dames natuurlijk. Uh, Je ja, had een waarschuwing, uh, zie ik uh, staan nu, Lu uh, Luz, voor ja, de baas. Ja, ja, ja, ik had een waarschuwing voor de strandwandelaars en speciaal voor de mensen die met uh, de hondjes het uh, strandtop willen gaan. Er liggen oliebolletjes op het strand, geen oliebolletjes zoals we die gewend hebben met autoniel, nee. maar echt oh, vieze oliebolletjes. Zonder krent en Bolletjes met olie en... Uh, het is echt uh, niet fijn voor de hondjes. Nee. nee. Want uh, je kunt, als dat per ongeluk toch gebeurt... wordt er geadviseerd om de pootjes uh, in te smeren met boter en met uh, meel... en dan voorzichtig uh, af te borstelen. Zodat ze pootjes weer schoon worden. Want ja, het is natuurlijk voor de hondjes uh, niet vies. Nee, het, nee het, en het stinkt ook heel erg. En uh, uh, ja, maar ook voor de mensen zelf als het in je schoenen komt. Ja, het is gewoon niks. Nee, de galprobleem zo maar. Weet het gewoon maken een rondje. Nou, dankjewel voor deze eh waarschuwing. gedaan, gaan, Jan, kijk uit. Just stop your crying. It's a sign of the time.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 Somewhere, somewhere far away was dat uh, Sign of the Time, een uh, lekker nummer. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook net zoals de vorige periode... weer een, een LP, CD van de maand. En uh, Luus heeft deze uitgezocht met, nou, uh, haar, ja, de, de... in haar muzikale uh, archief. Nou, ja. archief niet, want hij moet nog komen. Hij moet nog komen, ja. Over wie uh, hebben het... het al. Over Brian Adams. Ah, kijk eens Eindelijk dan. komt er weer een album. Oké. Okay. En uh, het wordt uh, uitgebracht, uh, is de bedoeling, in volgende maand... En uh, ik heb er al een paar stukjes van mogen horen. Het, is, uh, het klinkt heel weer bekend, uh, de sound van de zanger zoals we kennen... met die warme stem. Uh, de titelsong van dit album uh, is So Happy It Hurts. De pandemie en de lockdown hebben de waarheid duidelijk gemaakt... dat spontaniteit kan worden weggenomen. Plots kan je niet zomaar meer in de auto springen en gaan. En dit nummer gaat over... Vrijheid, autonomie, spontaniteit en de spanning van de openbare weg. Panoren. we horen. So happy it hurts. Doe ik hem nou aan? Weer de, de Brian Adams die we gewend zijn van, van al zijn vorige albums. Hoewel je ook af en toe wat lekkere, rustige nummers ertussendoor hebt en lekkere ballads Maar dit is toch wel herkenbaar het, het geluid van onze Brian. Ik word er vrolijk van. Jij wordt er vrolijk van. Ik gelukkig. Word er vrolijk van. Nou, blijf hem opzetten en blijf je in ieder geval vrolijk, Luus. Dat ja, ja, toch? Oh, dat ga ik ook doen. En gaan we nog meer nummers draaien van zo meteen? Of is dat het enige die. Uh... Uh, ik heb er nog één. We gaan verder op het maar programma met uh, elkaar zoeken. Oké. Dat gaan we later. Uh, ja. Wat ook wel lekker is, dat is uh, Axel Rudy Pelkeri. Dat is een, uh, een, een hele goede band. Ik meen dat ze uit Duitsland komen en ik vind dit, dit zo'n mooi nummer. I'm lost in a dream with a mind full of sadness. Remember the good times that we had. tears with illusions of fire All of my life was filled Ja, ja, dat was uh, Broken Heart, uh, mijn favoriete nummer. Uh, en uh, ik wens heel veel mensen plezier doen... met de muziek van deze groep, Axel Rudi Pell. Uh, voor zover we toch uh, niet bekend was, uh, Luus, deze week geen treinen, hè? Nee, deze week zijn er uh, geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort. Want ze zijn uh, met traject bezig vanwege werkzaamheden... aan het spoor door ProRail. Er worden dus bussen ingezet... Uh, bij het station Overveen wordt het spoor op, opgehoogd... zodat reizigers gelijkvloers de trein in kunnen stappen. Oké, okay, nou. Dat is wel weer heel fijn. Ja, zeker. Um, al uh, rokgeweld gaan we dus uh, lekker Nederlandstalige bergen hebben we ook meegenomen. En uh, lekker een oud nummertje van uh, Jeroen van der Boom.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 maar teruggedraaid. Een hele mooie tranentrekker van onze eigen Jeroen van de Boom. Een lekker nummer. Ja. Uh, Luus, wat uh, op veel mensen hier nog indruk hebt gemaakt... zie ik hier nu voor me staan. Het was uh, het overlijden van onze straatmuzikant Thomas. Hè. Ja, ja daar schoof het wel, ik eigenlijk ook wel van. Ja, ja zeker. En ik vind het toch wel geweldig hoeveel medeleven en, en uh, medewerking is gegeven. Onder andere door de gemeente met het begraven hier. En hoeveel mensen toch... Uh, voel hebben getoond bij het gaan met deze man. Het was iemand die echt duidelijk bij heer Samford hoorde, begrijp ik. Ja. En, uh, mijn, mijn Hij zat ook heel veel op het station en ik kan nog, ik weet me nog te herinneren dat uh, ik ging uh, ook vaak naar mijn werk uh, ja. met de trein en zette ik mijn brommer op het station in een hoekje neer. Maar dat bleek zijn slaaphoekje te zijn. In zijn hoekje, ja. ja. En uh, geen idee, dat wist ik dus vorigeen, dat wist ik echt niet. Dus ik ging s'avonds om een uur of negen mijn uh, brommetje ophalen. En uh, toen schoot hij gauw, gauw dat hoekje in, want dat was zijn slaaphoekje. Ik heb mijn brommer er nooit meer neergezet. Nee. Want ik zou niet mijn brommetje in zijn bedje weer zijn. Mijn vrouw was echt onder de indruk toen ze het hoorde. Want toevallig vorige week, en het is één of twee dagen voor zijn overlijden geweest, liep ze op station, en hij bood haar zijn arm aan om even de trap af te doen te helpen. Ah, en dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. En ze, ook, ze schrok eventjes toen ze het las. En ik denk veel sand voor ze Dat was toch iemand die eigenlijk wel bij ons dorp hoorde. En nogmaals, alle respect voor de mensen die zoveel interesse getoond hebben. Ook richting de gemeente. En uh, Thomas, we zullen je missen op het station. Dat sowieso. Hè? Ja, bij Lando dat werd gezongen door Paradise. Een lekker nummer. Uh, ja, ik was eigenlijk al snel met dit nummer, want uh, mijn uh, overbuurvrouw Luce mijn sidekick weer zoals gewoonlijk van deze week, die had al een nummer klaarstaan wat het favoriete nummer was van onze Thomas, waar we het zo, uh, zojuist over gaan hebben. En, uh, nou, ik, ga, ik ga hem toch even opzetten. Gaan we hem nu draaien? Ik ga het toch even opzetten. Okay. Mali was dit. Uh, een lekker nummer ook, hè? Heerlijk. Heerlijk. Uh, de volgende artiest dat is een uh, Nederlandstalige. En iemand die een heel groot oefening heeft achtergelaten. Uh, na zijn overlijden. En de muziek. En um, echt, ja, echt Amsterdammer was zijn hart en nieren. En uh, het leuke is natuurlijk om binnenkort een musical wordt uitgebracht over deze man. En uh, de film is al geweest. met André Hazes, hè? Ja, de musical wordt toch weer opnieuw. Hij, wordt uit, hij, hij komt uit, en, maar hij was weer uitgesteld wegens de corona, geloof ik, de première. Want er waren wat mensen die weer corona hadden. Maar in ieder geval, er komt weer een, een musical over André Hazes. En van hem hebben we ook een lekker nummer meegenomen. What can Dus blijf bij mij een van zijn mooiere nummers. Uh, hoewel, we hebben allemaal goede nummers gemaakt eigenlijk. Uh, Loes, heb jij nog ja. wat voor onze luisteraars mee te delen? Nou ja, ik heb iets opmerkends gelezen. Dat gaat over uh, het uh, uh, gemeentebelangen Zandvoort... Ja. Ja, heb jij daar ook wat over gelezen? Ja, de politiek moet je natuurlijk blijven volgen... met de de verkiezingen. Ja, maar wat is dat voor gerommel dan allemaal? Ja, dat, wat is daar uh, aan de hand? Maar ja, dat, dat, uh, ze hebben het over een koep. Een soort koep, ja. ja geen koepselij of, of een lekkere ijskoep. Nee, ze hebben het echt over... Uh, ja, een, er wordt gesteld een oneerlijk spelletje gespeeld. Ja, Ik, ik weet niet, uh, vooralsnog zeg je de waarheid legt in het midden... en dat moet dus allemaal uitgekomen. Ja, want ik, ik lees, uh, ik de, lees een, uh, in, in onze Zandvoortse krant... dat uh, dinsdagavond bekend werd dat een groep mensen... uit de hoek van de gemeentebelangen... op Zandvoort, op eigen houtje... een kandidatenlijst voor de komende verkiezingen heeft ingediend... Ja, in eerste instantie was er gezegd door mevrouw Van der Veld... dat het, ze zouden niet meedoen. En ik geloof dat de achterbank toen bij elkaar is gaan zitten... en alsnog heeft besloten om op, op de kieslijst te gaan plaatsen. Als partij GBZ en zover... Tot zover weet ik het. Dus we en, dan, en dan, er waren er nog meer en die hebben ze daar niet ingelicht. Dan zijn ze omheen gegaan of onderdoor gegaan. Ja, of. ik... ik, ik, ik, ik maar de huidige GBZ-fractie en bestuurslid Leo... Miesemeek, we hebben Kordraaier, Kordraaier zit erin. Door de gang van zaken. En ja. zijn niet van plan het erbij te laten zitten. Ja, en hebben we nog Kordraaier? Want die, is een, die zit dus wel in die nieuwe groep dan. Uh, ja, want uh, dit is ongehoord, uh, zegt uh, Mischebeek, En Bekok met behulp van uh, Kordraaier, die was officieel nog bestuurslid. Of liever gezegd, slapend bestuurslid. Ik citeer de krant, hè. dit is niet, zijn niet mijn woorden. Want al geruime tijd uh, was hij inactief. Het is dus helemaal uh, achter onze rug georganiseerd. En ik ga dat tot de bodem uitzoeken. Al dus uh, mis een week. Ja, een beetje een vreemd verhaal. Ja, maar uh, te, ja, het heeft aandacht en uh, ze zijn ermee bezig. Dus uh, ik blijf zeggen van, uh, ja, we gaan zien wat er gevolgd Een hoop, gevolgen. Uh, een hoop uh, heisa in zo'n klein dorpje als... Ja, maar dat is altijd, dat heet dorpspolitiek. Ja, oké. Okay. Oké, okay, lus. Doe maar een vrolijk nummertje dan. Nou, ja, vrolijk. Wel een mooi nummer. Sorry, nieuw. Oh ja, is het altijd Met de arcade. No mountains too high for you. Nadiende jongen, uh, Arkali uh, was dit. Mooi deurtje. En, uh, we gaan meteen maar even door met uh, Shakira. Dus weer je. Cerdos, milas de perlas Ik zeg wat in het beste zodoende, met dit nummer gaan we natuurlijk weer af... Uh, op het uh, Nee, na dit nummer gaan we af op het eerste uur van deze lunchroom. Het uh, de tweede uur gaan we zo doen en we hebben nog wat leuke mededelingen. En we hebben nog een weerbericht en we hebben nog een recept. Dus uh, tot uh, de klok gaan we nu verder met...